En in Argentinië is Alejandro Sabella benoemd als bondscoach. De trainer van Estudiantes is de opvolger van Sergio Batista. Die werd ontslagen na de tegenvallende resultaten bij de Copa America. En dan het weer vannacht overwegend droog. In het midden en zuiden plaatselijk mist een minima van een graad of 12. Morgen bewolkt in het zuiden af en toe zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Twee dingen, zei Joop er uh, nou altijd? Er zijn twee dingen max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. het van Brankel. Goedenavond. Twee dingen presenteert deze zomer met recht van spreken. Gesprekken met uh, ervaren vakmensen over hun vak uiteraard. Over de lessen die zij leerden. En de raad die ze op hun beurt aan ons, aan anderen willen meegeven. Vandaag is mijn gast... Kommerdamen, scheepsbouwer, 67 jaar. Hij is Holland's glorie in eigen persoon. Scheepsbouwer van vletten en jachten. Meneer Kommerdamen, u bent de grote scheepsbouwer van Nederland. 11.000 mensen in dienst, 3.000 mensen in Nederland. En u hebt ook werven gekocht in Roemenië, Polen, Oekraïne. Zijn scheepswerfje aan de Merwede groeide uit... tot het miljardenconcern Damen Shipyards Met werven in binnen- en buitenland. En dan ben ik op de werf geboren. En het was een soort vanzelfsprekendheid dat ik ook scheidsbouwer zou worden. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Kom, herf, dames, u heeft vanavond het recht van spreken. Meneer Dame, goedenavond. Goedenavond. Dat ging allemaal over u. Ja. Ja, is ja. wat. Was het vanzelfsprekend dat u uh, uh, in de voetsporen van uw vader zou treden? Ja, dat ik, dat ik, ik ben, mijn, mijn ouders wonen naast de werf. En daar ben ik opgegroeid. En ik, ja, ik heb eigenlijk nooit nagedacht over wat ik zou gaan doen. En uh, ik geloof niet dat ik daar ooit met mijn ouders over heb gesproken. Ja, het was voorbestemd? Nou ja, weet je, dat is in, in zo'n zo middenstandsachtig bedrijf... wat zo'n zo althans bij ons was... Uh, uh, waar je, laat ik zeggen, opgroeit met het werk wat je vader doet... en, en, en, en dat je klanten thuis uh, te eten krijgt en, dan, en dat ja, ook een mooi, mooi vindt. Daar heb ik ook, ook, eigenlijk ook nooit zo over nagedacht dat ik ervan vond. Ja, dan is het eigenlijk min of meer vanzelfsprekend dat je dat gaat doen. Hè? Als je ja. boerenzoon bent, dan word je, althans bij ons in de Zwaar, dan word je waarschijnlijk oudste zomer met de boer. Ja? En uh, ja, zo, ga, zo ging het in de schijnsbouw ook. Ja. Ja. De Alblasserwaard, Houdingsveld, Giesendam, ja. dan zitten we laten we zeggen ten oosten van Rotterdam, ergens tussen Lek en Merwede... Ja, he, om het gebied ja, ja, on ja. ongeveer te, te tekenen. Uh, neem ons eens mee terug in de tijd. Uh, hoe liep de kleine kommer daar rond? Uh, behalve dat hij al vanzelfsprekend vond dat hij met schepen te maken had... en schepen zag en dat zijn vader dat werk deed. Ja, nou, ik, ik ben dus in de oorlog geboren. Uh, dat heb ik natuurlijk niet bewust meer meegemaakt in 1944... Maar wat ik wel erg bewust heb meegemaakt... is zeg maar die naoorlogse tijd. Uh, uh, uh, arm, maar, maar, maar alles ging elk, elk jaar voortdurend beter. Dus dat was een hele optimistische tijd. De Goed... tijd van Drees, de al. Ja? Oh, handen ja, uit de mouwen. Nou, Drees was bij ons weer uh, ja? iemand meer van de buren. Wij waren, mijn vader was van de CAU. Ah. Maar goed, uh, uh, maar het, dus het was een optimistische ja. uh, tijd. Het was eigenlijk, als je terugkijkt, uh, alle huizen was klein, uh, het was zuinig zijn, hard werken. Ja, mijn moeder moest ook hard werken. Maar het ging altijd vooruit. Je, je zag de vooruitgang. Alles werd beter. Heel, heel ja. veel. Ik vond het een hele optimistische uh, tijd. Mijn vader zegt u, was van de CAU, de, de Christelijke Historische ja. Unie. Dan krijg ik associaties met uh, uh, Berning, de Freule uh, ja. natuurlijk. Maar het is ook dat die Alblasser waard het gebied van de mannenbroeders: hè? Maarten Schakel, ja. uh, Job de Ruiter, de latere minister van Justitie, komt er vandaan. Elko Brinkman, uh, neem ik ja. aan. Ook de ARP, maar u, u behoorde niet tot de mannenbroeders. Nee, dus de ARP maar dus de, de, de, grif, de gereformeerde, de uh, synodaal gereformeerde kerk, artikel 31, dat waren de gereformeerden. Maarten Schakel en Brinkman, die ja. burgemeester was, en dus uh, elk, elk vader was burgemeester in uh, Hardiksveld-Giessendam. Uh, en mijn vader was dus van de hervormde kerk en dan de gereformeerde bond uh, ja. van de hervormde ja. kerk en dat was eigenlijk CU. Ja, dat, dat maar dat, dat zijn wel de zware jongens binnen ja. binnen de staatskerk, zal ik maar ja. zeggen. Nou, dus de ARP waren meer eigenlijk ja, meer activistischer. Ja, ja die ja. waren activistisch. Ja, ja. Ja, zeg maar, die, die gereformeerde bond, dat, dat zijn ook zware jongens natuurlijk. Ja. Dat was hele, dus, dus ik ben echt opgegroeid in die, in die Geformeerde Bond. Met hele strenge leefregels. Hè, min of meer, uh, laat ik zeggen, letterlijke uh, leefregels uit de, uit de Bijbel vertaald. Uh, die naar mijn mening niet zo, niet, niet, niet zo erg nuance, genuanceerd over gedacht Maar wat leg, ik, leg eens uit, wat mocht er niet op zondag uh, ja, je dan? Mocht op zondag niet zwemmen, niet fietsen, moesten lopen in de niks. kerk. Je mo, eigenlijk mocht je niks zeggen. <lacht> nee. Dus als ja, je heel jong bent, dan merk je dat niet toen. Want toen ik wat ouder werd, dan ga je dat tegen protesteren. Dan ga je dus toch. Uh, uh, die dingen doen die niet mogen. En, en, maar het was ook wel heel. Uh, het, men had, het was ook wel heel makkelijk. Als je, als, je, als je daarin geloofde, was het wel een makkelijk leven. Je, je, je, je had gewoon leefregels en als je daar maar aan hield, kom je vanzelf in de hemel. Dat is op zichzelf natuurlijk best een, ja, dat is een optimistische regerust, gedachte. Een geruststellende ja. gedachte, inderdaad. Ja. Maar, maar was dat ook uh, een, een jeugd die. Uh, da, daar denk ik dan aan als vrijzinnig lutheraan uh, opgevoed. Uh, Um, uh, dat de dominee ook uh, hel en verdoemenis uh, predikte. Maar hmm. nou, die preken waren zo saai dat je eigenlijk. Dat niet mee kregen. Kregen. je het niet meekreeg. <laughs> mee maar dan kreeg je bijvoorbeeld wel mee als je naar een begrafenis ging. Dat was echt vreselijk. Het ja. was echt vreselijk ja. zeg, en, en, en tussendoor toch uh, de, de frisse zeelucht, uh, de rivierlucht opsnuiven. Ja. Hoe rook het in Haringsveld, Griesendam, waar, waar uw vader met de scheepswerf begon? Nou, het rook op de werf naar Teer. Uh, dus dat, uh, dus dat uh, was een lekkere, lekkere lucht. Ja, dat dat lekker? mag tegenwoordig niet meer, want dat schijnt niet uh, goed te zijn voor het milieu. Maar uh, vroeger werden schepen geteerd. En dat, uh, dat, uh, dat, daar rook het op, bij ons ook naar. En verder, ja, rook, ja, die rivier had ook een geur. Ja, ja. Ja. Ik, ik, ik proefde al even toen u uh, zei... Ja, ik, sliep, uh, ik sliep toch min of meer tijdens de, de donderpreken uh, van de dominee... des zondags twee keer. Uh, is het geloof bewaard gebleven? Nou, ik, nee, ik ben geen, niet echt beleidend meer, maar uh, het, je krijgt dat natuurlijk wel mee. Het zijn, hè, je, hebt, je, hebt, je bent daar zo mee, uh, laat ik zeggen, ook alle gewoontes en alle laat ik zeggen, morele uh, opvattingen... Uh, uh, die, die hebben je zo meegekregen dat je dat, dat gelooft... dat heeft al een stempel op meegedrukt. Ja, denk ik. Maar wat is een voorbeeld van wat u hebt meegekregen... waarvan u zegt, oké, okay, dat, dat zie je bij wijze van spreken terug... In, in de manier waarop ik uh, met dat grote bedrijf, uh, Damen, uh, omga? Ja, nou, bijvoorbeeld mijn vader zei altijd... en dat is een van de dingen die me altijd bij blijven, hè, Je moet heel goed zijn voor je personeel. Uh, goed zijn voor de klanten, voor, je, voor de maatschappij, dus je omgeving. Dus, hè, mijn vader had altijd uh, in middel, minder valide... zowel geestelijk als uh, lichamelijk uh, minder valide mensen in dienst... om gewoon uh, voor de Sociale mensen... Sociale werkvoorziening? Ja, in dat werkt natuurlijk eigenlijk... Prima, dat werkt veel beter dan wanneer je al die dingen institutionaliseert. Ja? Mm. Zo, zoals we ook vroeger mijn opa in huis namen en mijn, de zus van mijn vader, uh, zijn moeder. Dat was eigenlijk veel, uh, ja, veel mooier dan, dan wanneer we zeggen, allerlei dingen in, in instituties, uh, met instituties gaan, op, gaan oplossen. Uh, goed zijn voor je klanten. Uh, en uh, je leveranciers, dat was ze dat, dat, dus een hele... Ja, een heel, uh, je bent het niet alleen voor jezelf, maar je bent er ook voor de maatschappij. Dat is in feite wel erg wat ik erg heb meegekregen. Ja, en dat, dat is wat u tot op de dag van vandaag ook in uw eigen bedrijf predigt. Nou, daar denk ik niet elke dag aan, maar dat is een soort van zelfsprekendheid. Nee, maar dat zit in, je, dat in de cultuur. Ja, zeker, zeker. Dat ja. zit in je genen, ja. ja. Hoe vond uw vader het dat u toch wat losraakte van dat geloof? Nou, dat vond hij wel vreselijk. Ja. Uh, dat vond hij wel vreselijk, ja. Dus hij heeft er ook wel echt alles aan gedaan om me te overtuigen... maar met verkeerde argumenten. Uh, en uh, ja, toen hij stierf, uh, heeft hij me nog een uitgebreide brief uh, geschreven... maar ook aan mijn kinderen, over, over zijn opvatting over het leven... En, en, en, en dat het jammer was dat ze niet in de kerk waren, enzovoort. enzovoort. En dat we zelf wel hele emotionele en ook heel goed bedoelde... Ja, zeg maar, over zijn graf heen uh, geprobeerd om ons nog uh, ja, letterlijk, ja. op het ja. goede pad te houden. Ja. En dat is ook ten aanzien van uw kinderen niet, uh, niet, be, niet bewaarheid geworden? Nee, Niet, niet, niet in dat die ze zin? Dus beleidend christen zijn, maar wel, ik vind ook wel dat mijn kinderen ook uh, ja, wel goed in het leven staan. Hmm. Uh, dus wat dat betreft uh, is dat, uh, laat ik zeggen, als, dat, als je dat belangrijk vindt, is dat is dat wel goed gelukt. Ja. Vind ik. Uh, wanneer uh, uh, kreeg u dat bedrijf als het ware in de handen? Wanneer is dat gebeurd voor u? Ja, dus ik was uh, heel jong. 24 jaar, in 1 januari 1969. En, uh, dat kwam eigenlijk omdat uh, het soort bedrijf was van mijn oom en mijn vader. Mm -hmm. En ik kwam daar uh, in 1967 uh, 67 ben ik daar gaan werken. En mijn neef werkte daar ook, een oudere neef. En ik had een ander idee over hoe dat bedrijf voort moest. Ik wilde de schepen in, uh, in series bouwen, omdat ik denk dat dat veel voordelen had. Ja, je, je bouwt ze beter, je kunt meer tijd besteden om zo'n schip uh, te ontwikkelen. Je bouwt ze goedkoper, omdat je ze in serie bouwt. Dus je kunt je loonkosten... Ja, ah, loon, ja. Het aantal uren waar je in zo'n schip bouwt gaat omlaag. Je kunt goedkoper inkopen. Je kunt, uh, je kunt ze sneller leveren, want je verkoopt ze uit de lopende serie. Maar proef ik hierin dat u bijna een, uh, een beleidsmatig principieel verschil van mening had... binnen de familie over uh, hoe je een, een, een scheepsfabriek gaat runnen? Ja, nou, Dus, dus, dus een, eigenlijk alle scheepswerven, tot op de dag van vandaag meestal... zijn eigenlijk uh, traditionele uh, aannemers van het bouwen van een schip. Dus die, die, die, een klant komt en zegt ik wil zo'n schip. En dan, en dan uh, ga je dat bouwen. Je, je komt overeen om dat te, voor welke prijs en welke condities enzovoort. En ik dacht je moet dat eigenlijk meer als een, als een, als een autofabriek zien. Ja. Uh, nou is dan uh, wel een groot verschil in het aantal tussen auto's en schepen. Uh, en met alle voordelen van dien en ook alle risico's. En dat vonden dus mijn ja, familie. Denk... Vond, dat, uh, vond, dat, uh, vond dat riskant. Omdat je dus uh, grote financieringslasten. Uh, op je moest nemen. En als het niet goed ging, dan bleef je met al die voorraad zitten. Dus dat was natuurlijk op zichzelf ook wel een groot risico. Maar ik was zo jong dat ik dat niet in de gaten had. Nee, dat was zit... zo'n jaar of 25, hè, denk ik. Ja, als snel terugkrijgt. Ja, ik was precies. Een, uh, ja, ja. Net, uh, uh, ik werd binnen drie maanden 25. Ja. Jaar. En Dus uh, dat, ik begrijp achteraf ook wel waarom zij dat riskant vonden. Ja, maar kan zoiets, uh, want wat, je bent een familiebedrijf, hè? Op, opgericht door uw vader en diens broer, uw ja. oom dus. Ja. Uh, gaat dat dan zonder ruzie? Ja, dat ging eigenlijk zonder ruzie. Ja, eigenlijk ook nooit ruzie gehad, ook niet toen we uit elkaar uh, zijn gegaan en uh, iedereen zijn eigen weg zijn gegaan. Uh, we waren gewoon echt concurrenten. Uh, met mijn neef, die natuurlijk het bedrijf van mijn oom overnam. Dus mijn, mijn oom ja. en mijn vader hebben het bedrijf gesplitst. En, en mijn vader die zei: weet je, Jij moet maar gewoon dat zelf gaan doen, want ik geloof ook niet in dat idee. Ja. En, uh, maar hij is er wel altijd bijgebleven, hij is wel altijd mee blijven kijken. En, uh, en, uh, en uh, opgelet of ik wel goed op voor mijn personeel zorgde enzovoort. Uh, dus, uh, maar goed, uh, uh, uh, dus we waren ook. Maar, op maar ik begrijp dus uit uw woorden: u, uw vader zei: Oké okay, jongen, als jij het wilt, dan doen we het zo. Dan gaan, dan gaan uw vader en diens broer uit elkaar. Daar stemt uw vader mee in. Maar hij had toch wel een zekere scepticisme of het u zou gaan lukken. Nou, hij, hij vond het ook heel riskant. En hij zei ook: eh, toen dat bedrijf tussen mijn oom en mijn vader was gesplitst, die hadden, mm. ze, hadden een paar vestigingen in Hariksveld. Hij zei: je moet ook je, dat perso Het personeel moet je de kans geven met je neef mee te gaan. Want die moet je ook niet blootstellen aan die risico's die jij aangaat. Ja, ja en, en, en wat deed het personeel? Die gingen aan Mars met mijn neef mee. En, dus en de, de, daar zat hij met het leuke idee: met een werf zonder ja, personeel. Zes man personeel. Zes? Ja. <laughs> Ja. Maar die zijn nu wel trouw gebleven. Die zijn allemaal blijven werken. De meesten zijn nu met pensioen. En er één... Uh, net twee werken twee nog, ja. Tot half negen, twee dingen. het Govert van Braco. Twee dingen met... Uh, u hoort uh, de stem van Damen. Uh, hij heeft recht van spreken. De Nederlandse scheepsbouw heeft hij op de kaart uh, gezet. De internationale kaart, uh, mag ik wel zeggen. Daar... Uh, aan de meerwede, want hoofdkantoor, uh, meneer Dames, staat in Gorkum. Hè? In Gorkum, Gorkum ja. ja. En, en hoe groot is het nu, want die zes man die u trouw zijn gebleven... Uh, in, hoe, met welke factor zijn die vermenigvuldigd ondertussen? Nou, we hebben nu uh, uh, 6000 man personeel. Ik hoorde net op die inleiding dat er 11000 waren. Dat zijn er ooit toe geweest, trouwens. Maar we hebben dus weer al die werven efficiënter gemaakt... en dus met, merken we met ja. minder personeel, ja. Zij, u, u, u vertelde op kop uh, van onze ontmoeting... ja, als je, als je vader in, in de scheepsbouw zit, dan ga je vanzelf mee... Um, dat kan wel, maar hoe leer je het vak? En van wie leer je dat vak? Behalve je ogen en oren goed uh, kost geven? Ja, nou, ik, ben, ik ben dus niet iemand die uh, op de werkvloer, dat schip zelf, dat in elkaar zat. Uh, te schroeven. Dat, nee, nooit. Ik nee? ben ik ook niet handig genoeg voor. Uh, dus Ik heb, ik heb HTS scheesbal gedaan, dat vond mijn vader al een hele vooruitgang. Uh, en in de familie, dus uh, in Dordrecht. En ik, ben, ik, ben, ik heb dus leiding gegeven aan het bouwen. Ik heb ook wel eens meegeholpen. Uh, als we een schip op tijd klaar moesten maken. Maar dan stuurden de jongens die stuurde mij op, erop uit om patat of friet te kopen. En te zorgen dat, uh, dat ze s'nachts als ze door moesten werken gevoed werden. Maar ik, ik, heb, ik ben zelf geen... Ik ben, dus dat, dat, dat vak heb ik gewoon op eerst geleerd. Zeg maar. Ja, ja. Ja. ja, maar dan management onderdeel. Want dat is natuurlijk een heel belangrijke factor. Als je ja. een bedrijf wilt leiden. Nou ja, ik denk dat management daar moet je niet zo erg uh, hoogdravend over doen. Dat is uh, logisch nadenken. Uh, kijken hoe het gaat, uh, bijsturen, mensen motiveren... en je risico's bewaken. Mm. Uh, en dan moet je een goed idee hebben. Ik denk ge en geluk, een beetje, hier en daar. En dat ja. geld, uh, helpt ook. Ja, want wat dat idee dat u op je 25e had... zorgen dat je spullen in voorraad hebt om te bouwen wat gevraagd wordt... Uh, dat is een succes geworden. Ja, dus eigenlijk nog steeds de, de, de, het principe van dame. De kern van dame is nog steeds schepen in serie bouwen... en uit die lopende serie uh, verkopen. Ja. ja. En u bouwt alles, hè? Uh, heel Ja, ja. Ik, geloof, ik geloof niet dat er een schip is wat u niet bouwt. Ja, die zijn er wel, maar goed. Nou, nou, wat zou... Nou, dus we hebben dus heel groot bagmateriaal. Dat uh, doet IAC, dus een ja. uh, con concurrent collega, zeg maar. Uh, grote cru cruiseschepen, die bouwen wij niet. Nee. Uh, en en hele grote vrachtschepen bouwen we ook niet. Maar de rest ja. wel. De rest zijn ja. bijna wel eens een beetje allemaal, ja. ja. Kunt, u, kunt u ze uitleggen in een paar zinnen wat dan het, wat dan het geheim is? Ja, net, net zo, ja, ja. gewoon een beetje opletten. Maar ik kan me alles niet voorstellen dat je als CEO van, uh, van zo'n groot bedrijf... of, of uh, tegenwoordig directeur van, uh, van zo'n bedrijf... Uh, het met een beetje opletten klaart. Wat is het grote geheim? Nee, dat is uh, heel duidelijk uh, vaststellen wat je, wat je principe is. Hè? Dus die alle scheepstypen die we dus opnieuw zeg maar, in de, uh, waar we de range mee uitbreiden... Altijd weer seriebouw beter maken dan je concurrent. Althans proberen dat beter te maken. Door die seriebouw goedkoper te maken. Zodat je dus ook een van de meest concurrerende bent. Uh, en dan, en dan, uh, dan uit die lopende series verkopen. En daar moet je dan een grote, grote marketingorganisatie voor hebben. Een grote verkooporganisatie. En dat, dat moet je gewoon opbouwen. Dus je moet gewoon een verkoper erbij en nog een erbij. Dan moet je dat gaan organiseren met area directeuren en sales -directeuren. Ja, ja, ja. En, en, en, en, en, uh, maar dat principe is eigenlijk heel simpel. Dit dus hebben we heel eigenlijk eenvoudig uh, doen we nog steeds hetzelfde als wat we deden in 1969. Ja. En, en, en u bouwt uh, net zo makkelijk uh, een miljoenenjacht voor de pleziervaart. Nou ja, dat hebben bouwen dus, dus weer een dochterbedrijf dat heet Amos. Daar bouwen we heel grote jachten. En uh, dan heb ik er even. Dat is de goedkoopste bij ons. Dan moet je over denken aan 35 miljoen euro. En wie koopt die? Ja, er zijn natuurlijk niet zo veel mensen nee, die... Nee, uh, dat dat dat uh, het is niet dringend geblazen ik nee, elkaar voor zo'n die zijn er, uh, zijn er toch mensen die zo'n ding kopen? Zo n, zo n... Ja, gelukkig wel, ja. ja. nee, dat begrijp ik. Maar ik vraag me altijd of je kan het betalen. Nou ja, dan moet je niet uh, geen scheepsbouwwerf uh, hebben. Of je moet ook uh, niet met de radio werken volgens mij. Nee, dat, uh, dat, nee <laughs> dat een, sloep, een sloep zou kunnen, ja. maar er wordt nog even sparen. Nee, dus dat zijn, ja, dat zijn dus ja, dat zijn de rijken der aarde die, ja, dat he. ook, die het ook leuk vinden met zo'n schip te varen. Ja. En dat, zijn, uh, dat zijn veel zeg maar de Arabieren, Russen, Amerikanen, Engelsen. Uh, hier en daar een Italiaan of een, uh, ja. of een uh, nou, Libanezen, uh, Australiërs. O, ontmoet uh, u die kopers ook? Het lijkt me fascinerend uh, om dat soort mensen uh, tegen te komen. Denk je, wie zijn dat? En dat? Wat willen ze dan? Wat gaan ze dan ermee doen? Ja, dus ik, ben, ben ik wel eens mee, ga ook wel eens mee met, met zo'n ship. Maar, ja. Uh, uh, ja, dat zijn, zijn gewoon ook gewone ja. mensen die ook. Ja, blijkbaar. En u bouwt marineschepen. Ja. ja, voor Iran. Voor, bijvoorbeeld? Ja. Nee, nee, nee, nee. we bouwen dus voor de Koninklijke Marine. Ja. Uh, dat is eigenlijk de grootste klant van... Uh, dat, is, dat, is, dat is de oude Scheldewerf die we hebben overgenomen door de staat ja. in uh, 2000. En, dan, en, we, en we exporteren naar landen waarin we mogen exporteren. Hè, ja. dus, dus, dus we zijn in Nederland gebonden aan een exportvergunning... en die krijgen we alleen voor landen die, uh, waarvan de Nederlandse regering vindt dat we daar... Dus dan heb je nooit een gewetensconflict dat u denkt van... nou ja, het is, een, het is een soort van apenland, maar ja, vooruit het mag van uh, Den Haag, zal ik maar zeggen. Nou, in de eerste plaats denk ik... Uh, uh, waarom, uh, waarom zou een land als Nederland wel een eigen defensie mogen hebben... en een ander land niet? Mm. Dus, dus ik denk, daar moeten we niet allemaal moralistisch over doen. We doen het zelf ook. We hebben goede redenen om een, om een defensie te hebben. En, en dat is, wordt wel moeilijker in deze tijd. We hebben, we hebben onze vijanddefiniering wordt natuurlijk moeilijker ja, dan in de lastig. koude tijd. En dus een ander land mag dat ook. Een uh, land als Indonesië die wil ook zijn grenzen beschermen... en ook zijn, zijn economische zones. Uh, dus daar, is, daar heb ik helemaal geen enkele... Geen enkel, geen enkel, uh, ik vind dat prima. En dat is voor ons ook een goede business. En landen, laat ik zeggen, waar wij uh, van vinden, of in ieder geval de Nederlandse regering van vindt uh, dat we daar niet mogen, heen mogen exporteren, omdat het laat ik zeggen, in spanningsgebieden ligt. Nou ja, oké, okay, daar heb ik dan vrede mee. Ja. Maar je <tomt> hebt, hebt gewoon een lijstje wat, uh, wat, wat Defensie toelaat en niet toelaat. Ja, dat, of, dat, of je belt dat, dat even ontwikkelt natuurlijk. zich natuurlijk wel aan de loop van de tijd. Ja, natuurlijk. Ja, Pas in onderweg uh, ja. neem ik aan. Uh, <tomt> ja. aan maar, maar het is niet zo dat de Calvinistische jongen van vroeger daar misschien moeilijk uh, over zou kunnen doen. De kafinisten nee, ja, zat... ook uh, behoorlijke uh, ontschuldigders waren. Ook... waren ja. <laughs> ja, die willen ook voor geld verdienen natuurlijk. Ja, ja. We ook, maar ook we laten we hadden, we hebben natuurlijk altijd de leger gehad in, in Nederland. Ja. Ja, dus uh, wel ik, zeggen, als ik als ik het over, over, over de tijd heb van de 80-jarige oorlog en later hebben we natuurlijk altijd we ja. een zeer, ja. zeer sterk bewapend land geweest. Met name onze marine was natuurlijk gewoon ja. een, een, een fantastische organisatie, enorm. Ja, die Cau was niet van het, ge, het gebroken geweest. Helemaal was, niet. Dat, nee. dat was nou die partij van... Uh, ja, maar die zijn het ook. Van het Dresen. PvdA is denk ik uh, wat dat betreft uh, niet anders dan elke andere uh, politieke partij in Nederland. Ik laat u even luisteren naar uh, iemand die, uh, die u kent en die een wijze les van u heeft uh, geleerd. Het belangrijkste wat ik geleerd heb van mijn vader is uh, hm? ondernemerschap. dat je Dat je... Uh, op zoek gaat naar kansen, uh, dat je de kansen wil pakken, dat je snel wilt beslissen, bereid bent om risico's te nemen, toch uh, uh, altijd de continuïteit van het voorop zet en ook het, uh, het goed zijn voor je personeel als, uh, als peerpunt in de organisatie houdt. Oh, leuk. Dat is sowieso een... Dat is leuk. Arnaud, begrijp ik? Yeah. Ja. Ja, want uh, uh, u, u geeft die lessen dus inderdaad ook door, hè? Uh, want u hebt vier kinderen, meen Ja. En daar zit dus een potentiële opvolger bij? Ja, ik denk dat uh, Aron dat van is, ja. ja? Is, is dat <coughs> uh, uh, omdat uh, dat u vroeger het werk van uw vader hebt overgenomen... eigenlijk zonder goed uh, over na te denken? G gaat het zo? Of is hij juist van de generatie die zegt... ja, daar moet ik eens heel goed over nadenken... en dan hoor je wel of ik het ga doen? Nou ja, kijk, hij, bij hem is dat natuurlijk een stuk moeilijker. Ik, ik nam een klein werfje over. Uh, hij, uh, hij, als hij, uh, laat ik zeggen... op. Het gaat overnemen van mij, dan is het natuurlijk een, veel, een heel groot bedrijf, complexer, uh, met meer verantwoordelijkheden, uh, grotere risico's. Dus het is heel veel moeilijker. Je hebt ook veel meer eigenlijk, ervaring nodig. Uh, en uh, en dus, dus minder vanzelfsprekend dan bij mij. Ik vind ook niet uh, dat ik, laat ik zeggen, dat ik, uh, schrijf voor dame, uh, een risico moet laten lopen, doordat ik het zo leuk vind dat mijn kinder, kinderen. van het overneemt, ja. ja? Dus Arno die, heeft, die, heeft, die is nadat hij in Delft heeft gestudeerd... Heeft is zijn eigen bedrijf begonnen samen met een oude schoolvriend van hem. Een oude hockeyvriend zelfs. Dat heeft hij heel erg ondernemend gedaan. Hij is, altijd, hij is natuurlijk opgegroeid met die scheidswerf ook thuis. En uh, hij is ook de laatste jaren lid geweest van de boord van Dame. En ik heb hem dus gevraagd om... om nu, hij is niet de CEO, hij is de CEO uh, te worden uh, bij Dame. En ik, vind, ik denk dat hij het goed doet... en uh, ik vind hem heel ondernemend uh, en hij, is snel. Uh, hij snapt de business ja. en, en hij, is, uh, hij heeft geen grote mond. Uh, dus ik ben, daar, ik ben daar eigenlijk wel uh, je ja, is trots op. als zijn vader, ja, ja, ja, ik hoor ja, ja, het. Ja, ja, ja. Precies, ja. ja, ik kan me voorstellen. Is het, maar is het lastig uh, voor uw zoon? Want die komt uit de familiedamen ja. uh, waar het bedrijf zijn naam aan ontleent en zijn faam uh, natuurlijk in de wereld. Maar die heeft nu mensen om zich heen, inderdaad omdat dat bedrijf zo groot is, die van buiten komen ja. natuurlijk. Dus hij kan ook nog worden gezien als, als geparachuteerd, zal ik maar zeggen. Ja, maar dus hij dat... heeft een extra druk op zijn schouders om zich te bewijzen. Nee, maar kijk, ja, nee, dus dat doet hij gelukkig niet. Hij doet gewoon zijn werk. Ja? Uh, en ik denk dat hij ook wordt geholpen. Het, is mensen in het bedrijf vindt het, vindt het een hele uh, uh, plezierige gedachte dat het bedrijf in de familie blijft. Dat we niet naar de beurs gaan en een speelbal worden van zeg maar, financiële uh, doelstellingen. Maar dat we een lange termijn besluit kunnen nemen... van ja. dingen die geld kosten en nog niks opleveren... maar wel op de luur uh, de dame in de lucht houden, zeg maar. Dus uh, de, dat bedrijf vindt, dat, vindt dat, uh, deze stap, denk ik, goed. En, en die wordt dus ook geholpen. Uh, als hij uh, als het niet goed zou doen... Uh, dan moet je daar ook niet bij door. Maar ik denk dat hij het wel goed doet, overigens. Ik vind, ik vind, vind, vind dat hij het goed doet, dat hoor ik ook in het bedrijf. Uh, degene die, die wat het natuurlijk lastig ook voor is, is natuurlijk voor, uh, dus hebben, tussen hem en tussen mij zit de CEO, dat is natuurlijk uh, René Breakfast, dat is een hele goede vent. En dat is natuurlijk lastig, die zit een beetje tussen. Ja, het is het tussen vader en zo. Ja, dat is ja. natuurlijk. Uh, daar moet ik ook echt rekening mee ja. houden. En Anno trouwens ook. Maar dat, ja. dat gaat eigenlijk ook al goed. Ja. Want is het lastig voor u om het ook los te gaan laten? Ja, dat is heel lastig en daar ben ik ook niet van plan. Om het echt helemaal los nee, te gaan laten. Nee, dat begrijp ja. ik, maar de, kijk, er komt natuurlijk een moment dat je iets verder naar achter moet. Ja. Naarmate de zoon meer, meer te doen krijgt, gaat vader wat naar achter. En dan moet hij de maat zien te vinden, ja. natuurlijk. Ja, dus ik, ik probeer natuurlijk nu ook, uh, laat ik zeggen, het, het executive management... Uh, niet voor de voeten te lopen. Uh, maar ik, wil, ik, ik, ga, ik, ik woon vlak bij de werf. Althans, bij het hoofdkantoor. En ik ga niet uh, thuis zitten en bij mezelf afvragen hoe het uh, zal gaan. Daarin hoor ik hem. Nou, uh, dat zou ik absoluut niet, gewoon, tegen, niet tegen kunnen. Ik wil gewoon kijken. Ja? Ja. Ja, nee, ja. Ik wil nee, zeker weten of het wel goed gaat. Ja, ik wil uh, niet kijken alleen, ik wil ook even meedoen. Echt waar? Ja, Maar ja, daar, <laughs> daar, daar zit misschien een limiet aan. Dan komt hij weer kijken hoe het gaat. Nee, nee, maar ik, ik, <hijst> ik, ik, ik, de hoofdzaken eh, wil ik me mee bemoeien, wil ik ook gewoon Tuurlijk. mee fiateren. Grote risico's: grote personeelsbenoemingen. Klanten, we hebben natuurlijk heel veel klanten, ook familiebedrijven ja. als klanten die, die echt een relatie met ons hebben, die moeten onderhouden worden. We hebben veel werven. Ja, maar u zit over de, u zit op tal van continenten, hè? Wij, wij verkopen over de hele ja. wereld, echt ja. zeg maar, bijna alle landen in de ik, wereld. Ik weet niet hoe groot de concurrentiemarkt is. Of u grote, grote spelers hebt, waar voortdurend hoeveel dat er zijn, maar dat zullen ja, dus niet wij zoveel zijn. Ook, zijn de op, op, op, op de producten die wij bouwen zijn we bijna ver uit de grootste in de wereld. Ja. En hoeveel concurrenten zijn er dan? Uh, ja, dus we hebben heel veel benadering. kleinere werven, hè, ja? die, die zeg maar, lokaal uh, werken en die ook een lokale markt mm. hebben. Dat zijn eigenlijk onze concurrenten. Dus we moeten altijd beter zijn dan die werf in Italië om de hoek van onze klant. Hè, die, mm. Waarvan de baas ook lid is van dezelfde club. Of, hè, en Want die kennen daar... ze elkaar allemaal? Is dat een kleine nou ja, wereld? Het is een kleine wereld. Kijk, als je, als je uh, een reder bent ergens, uh, dan, uh, dan is er, zijn zeg maar de werven in jouw regio, die kennen jou wel. Ja. Dus als wij daar uh, contracten van willen winnen, van die uh, regionale, lokale werf, moeten we wel echt beter zijn. En dan moet je dus beter zijn in prijs en in kwaliteit en in levertijd enzovoort. Dus we moeten echt wij lopen echt op ons tenen. Of op ons tenen, wij hebben dat gewoon goed voor elkaar. Ja, dat vind ik. Goed, en straks laat u dat bedrijf uh, aan uw zoon over. En u geeft hem de wijze lessen mee die u ook van uw vader hebt geleerd. En we hebben het niet over uw moeder gehad. Ja. Not a word. Nee, dat is wel jammer, want mijn moeder had ook wel, heeft ook wel een grote invloed op me gehad. Denk ik. Nou, noemde, noem eens noem een nou, ja, belangrijk invloed. Mijn moeder invloed was een factor. hele zorgzame, uh, lieve moeder. Uh, die uh, een heel simpele levensopvatting had. En daardoor ook nooit zo erg nadacht over uh, zeg maar, de religie, bijvoorbeeld. Wat mijn vader wel deed. En dat heb ik ook wel van geleerd. Dat je, je moet niet ook altijd te diep nadenken over dingen. Je moet ook wel eens dingen doen omdat je omdat je daar dat gewoon simpele regels, regels voor hebt gemaakt. Ja, dus uh, van haar ging dat inderdaad niet, niet die zwaarmoedigheid uit... Uh, ten aanzien van de geloofsvragen die uw vader op tafel legde. Nee, zij, zij hield zich wel aan al die strakke maar, leefregels die we hadden. En, en ze omdat was, ze er waren. Zo is het, ja. <lacht> ja. Ja, omdat ze er waren. Meneer Dame, en uh, nu, nu bent u dus uh, een, een grote meneer, uh, een groot zaak... en toch horen we u heel weinig in de publiciteit... Hoe komt dat? Nou ja, ik, ik, ik, ik moet dat groot zijn ook niet overdrijven, maar uh, ik denk ook dat je publiciteit moet, moet je niet doen voor als zelfkicking, maar dan moet je ook een beetje doen, uh, moet je verstandig mee omgaan. Dus ik, ik denk dat iemand als ik, die een groot bedrijf leidt, je moet niet onbekend zijn in Nederland. Maar dat maar bent moet, u natuurlijk niet in, in de inkomsten. Nee, wereld. dus daar moet je dus nee. heel gedoseerd mee omgaan. Mm -hmm. Maar je moet ook niet te veel in de publiciteit zijn, want dat, dan krijg je uh, klanten, we hebben natuurlijk veel grote klanten in Nederland. Uh, collega's. Dat moet je niet, uh, je niet overdoen in de publiciteit. Dat, dat geeft kinderzinnen. Of dat geeft, uh, daar heb je een man met die grote mond weer. Dus je moet er heel erg gedoseerd mee omgaan. Ja. En dat doe ik ook. Dus ik, ik ga zeker niet op alle verzoeken oh ja. verzoek in. <laughs> nou, ik, vond, ik vond het heel, heel prettig dat u hier wilde zijn. Maar ik ben opgevoed met ongeveer Cornelis Verrolme uh, voortdurend in, uh, <coughs> in, in de publiciteit. Hè? Want dat, dat was ook een scheepsbouw, ja. Maar dat wilde hij wel weten ook. Nou ja, dat, dat heeft hem ook geen goed gedaan. Want ik denk dat hij heel veel uh, vijanden had. Ja. Uh, collega's in de werf, ja. Uh, Kom, dames, dank dat u hier wilde zijn. Met recht van spreken, een half uur lang. Dank voor de wijze lessen die u uh, publiekelijk met ons uh, gedeeld hebt. En nu weer terug uh, naar de dijk. Nee, Gorkum, hè? is het? Gorkum, ja. Gorkum, maar ja. komt van Aan de Dijken. Ik had dus gisteren dan. Ja. ja, waar dat zo heerlijk nateren ook. Fijn dat u er was. Zometeen uh, onze vrienden van BNN. Ik zeg nog even dat uh, maandag weer nieuwe uh, dingen te beleven zijn bij Omroep Max. Je kunt dit gesprek terugluisteren op uh, de site. Maandag is Dick Berlijn te gast. En zo dadelijk BNN Today. Winfried Bajens, wat ga je doen? Nou, uh, volle studio nu al. Maarten Zegers uh, is zojuist aangeschoven. Uh, lange tijd als journalist werkzaam geweest in Syrië. Dat moest hij volledig anoniem doen. Syrië heeft het niet zo op journalisten. Hij is het land uitgezet daar en vandaag in Nederland aangekomen... en doet zometeen zijn verhaal in BNN Today. We hebben het ook nog over de Tea Party, over het fenomeen Lone Wolf. Anders breif ik, was er een. Maar eerst het nieuws met Onno Dijvene de Wit. Radio 1. In een bungalowpark in Zeewolde is een Italiaan gearresteerd... wegens lidmaatschap van de maffia. Hij zou lid zijn van een tak van de Camorra... die grote hoeveelheden hash uit Marokko importeert... en zich schuldig maakt aan afpersing. In mei zijn in Italië al veertig vermoedelijke leden van die clan gearresteerd. Bij het Rotterdamse Maastadziekenhuis is een extra directeur aangesteld... die zich exclusief bezig gaat houden met de bacterieuitbraak daar... Volgens de Raad van Toezicht is die taak niet te combineren met het dagelijks bestuur. In het Maastadziekenhuis zijn 70 patiënten besmet met een multiresistente bacterie. 27 van hen zijn overleden. En het dodental van de aanslagen in Noorwegen van vorige week is met 1 verhoogd tot 77. Alle doden zijn geïdentificeerd en hun namen zijn bekendgemaakt. Het OM heeft twee psychiaters aangesteld om te onderzoeken of de data van de aanslagen... Anders Breivik toerekeningsvatbaar is... Ze moeten binnen vier maanden rapport uitbrengen. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Baijens. Het is vrijdag 29 juli, iets over half negen. Goedenavond. Binnen een maand is Facebook in Nederland groter dan Hives. En dat terwijl nieuwkomer Google Plus al in de coulissen staat te trappelen... Einde oefening voor Hives, je hoort het zo meteen. Het Huis van Afgevaardigden heeft vannacht niet gestemd... over een oplossing voor de enorme staatsschuld. Vooral de Tea Party ligt dwars. Wat voor groep is dat nu toch? En de schippers van BNN varen nog steeds door Nederland... vanavond deel 10 van de avonturen van Frank van der Lende en Luc Iking. En onze Joris Kreugel, die is niet zo lekker. Ik ben echt verschrikkelijk ziek. In anderhalve maand tijd voor de tweede keer mijn neus en mijn keel. En ik heb volgende week bijna vakantie. Dus ik moet er vanaf. Hoe hij dat doet, dat hoor je zo meteen. Maarten Zegers werd begin deze maand Syrië uitgezet. omdat de autoriteiten ontdekten dat hij al maanden voor de NRC's schreef. Wat hij daar heeft meegemaakt, dat hoor je zo meteen natuurlijk. Maar eerst, Maarten, de vraag die ik altijd aan iedereen stel op dit tijdstip: wat heb je vandaag gedaan? Ik ben vandaag teruggekomen uit Wenen, waar ik twee weken bij de auto's van mijn vriendin heb, heb mogen logeren. Ja. En is vandaag weer terug in Nederland. Ja, allereerste dag in Nederland is dit. Precies. En dan gelijk bij BNN Today. Zo meteen meer. En uiteraard ook Today's Topics, het gesprek van de dag. Straks uitgebreid nu eerst een update door Liekeveld. Met uh, nieuws over de schietpartij op Eindhoven Airport, waar de politie een Poolse man neerschoot... Een balende Femke Heemskerk en een balende fanclub van Femke Heemskerk. En is er al meer nieuws over de 14-jarige Vera die vermist werd. Uh, ik kan kijken dat ik dat eventjes nog voor u uitzoek. Ja, maar dan heeft u dat nu niet bij de hand en dat is voor live op de radio een beetje onhandig. Nou, zij gaat het nog even het een en ander uitzoeken en dan hoor je zo meteen om 9 uur hopelijk meer in Today's Topics. En het sportnieuws. <truimert> Mensen die... Uh... Via de webcam meekijken. Dat kan natuurlijk via radio 1.nl of bnntoday.nl. Zien dat we een volle tafel hebben. Waaronder uh, de enige echte Menno Meijer. Ja, ook over Femke Heemskerk trouwens. Kom ik zo op. Uh, eerst het voetbal. Het laatste voetbalnieuws ook. Want ars keeper Maarten Stekelenburg zit dan toch in het vliegtuig naar Rome. Waar hij zeer waarschijnlijk een contract gaat tekenen bij de plaatselijke AS. Een transfer dus naar AS Roma. Al wekenlang zijn daar berichten over. En vanochtend zei Stekelenburg nog dat hij morgen gewoon zou keeper. in de wedstrijd van AX tegen FC Twente. onder Johan Cruijff Nou, vanavond pakte hij het vliegtuig. En wat dat dan te betekenen heeft, dat zei hij op de luchthaven Schiphol. Nou goed, ze zijn de hele ochtend ook bezig geweest weer. En uh, goed, nou zijn we zo dermate ver dat het bijna rond is. Nog een paar dingen dat ik de vrijbrief heb gekregen om naartoe achteruit te gaan. En ik heb uh, letterlijk niet gezegd dat ik zou spelen morgen... maar zoals het er toen uitzag, dat ik eventueel zou spelen. Ja, ja net een politicus dus. Uh, <laughs> ja, nee hij uh, is niet. Je bent de, niet met de mens. Nee, nee. nee. Hij, nou goed, hij speelt in ieder geval niet. En ja. uh, okay. gaat waarschijnlijk naar AS maar toe. Dan uh, dat zwemmen. Succes bij de wereldkampioenschappen... zwemmen korte baan in Shanghai. Want Ranomi Kromowidjojo jojo pakt de brons op de 100 meter vrij. En dat is haar eerste WK-medaille in een individuele wedstrijd. Zowel wel vaker wat met de estafette. Zondag nog goud. Maar dus voor wordt eerst nu ook individueel op het podium op een WK. En natuurlijk is ze daar blij mee. Nu ik weet dat ik de hoe ik dat, favoriet voor Londen heb verslagen, heb ik alle vertrouwen in dat het volgend jaar ook goed komt. Ja, natuurlijk weer goud winnen. En uh, baal ik er wel van. Maar goed, aan de andere kant, ik heb wel een medaille. Ja, zegt, <laughs> Kromovie Jojo triomfantelijk mag ook hè, als je een medaille hebt. Maar, uh, haar belangrijkste concurrenten, daar ging het uiteindelijk om. Halsal, die had uh, geen medaille. Um, Kromovie Jojo dus blij, vol zelfvertrouwen. Dan komen we ook bij, uh, wat was het? One, uh, of Today's Topics, Femke Heemskerk. Die werd namelijk vierde achter Kromovie Jojo. Net geen podiumplaats. En dan zit ze echt helemaal stuk. Ja, ik heb het ook even niet meer, hoor. Ik bedoel, uh... het ging best wel goed, maar... Ik zit er zo dichtbij en dan... Uh... Het is gewoon een kans. Zie je gewoon het licht zo de Ja, dat is sport hè. Dat is pijn. Ja, dat is pijn. En, en, en vreugde dicht bij elkaar natuurlijk. Ja. Um, ze lag namelijk ook nog voor de laatste baan op kop. Maakt het helemaal pijnlijk. Goed, eerder deze week ging het allemaal mis uh, op dezelfde wijze op de 200 meter vrij. En hoe dat dan kan, daar gaan we het straks ook over hebben in langslijn met Johan Kinkhuis. En dan blikken we ook vooruit op de wedstrijd onder Johan Kruisgaal. Zonder Maarten Stekelenburg. Maar we praten wel met de coaches van FC Twente, Ayers, Co-Adriaanse en Frank de Boer. Het is nogal wat, zeg. Hè? Mijn oude meijer. Dankjewel. Je wel? Dit is Radio 1, BNM Today. Het is uh, dringen aan de top, zeker als je kijkt naar de wereld van de sociale netwerken. Hives is in Nederland nog altijd de grootste, maar... onderzoeksbureau Comscore zegt nu dat de multinational Facebook... het oer-Hollandse Hives de komende maand echt voorbij zal gaan snellen. Is het over met Hives? En dat Google+, Plus gaat dat Facebook dan weer opslokken? Krijn Schuurman, die weet het altijd. Onze internetdeskundige Krijn, goedenavond. Goedenavond. Eigenlijk vond ik het wel opvallend dat Hives het nog steeds zo lang volhoudt aan de top. Ik dacht, het is, uh, die zijn al lang weg. Ja, nou, er wordt al een tijdje lang uh, gespeculeerd uh, wanneer dat nou eens minder wordt. En uh, ze houden stug vol en, uh, en terecht, want het gaat hartstikke goed en, uh, en ze groeien. Uh, want goed, het nieuws is inderdaad uh, dat ze worden ingehaald. Maar de ja. vraag is even, wat, wat is ingehaald? Mm -hmm. Dan kom je in een soort cijfertjes uh, brei, want je hebt uh, lies, big lies en statistics. Als je gaat kijken naar uh, het aantal unieke bezoekers, dat is een van de manieren om een website aan te meten. Dan zie je dat Hives heeft 7,46 miljoen ja. en Facebook 7,35 miljoen. En die lijn stijgt sneller dan die van Hives. Dus op basis daarvan zou je dan zeggen, Facebook gaat er bijna langs. Uh, maar goed, als je kijkt naar het aantal profielen... zeker bij sociale netwerken, is dat natuurlijk wel een criterium. Uh, heeft Hives er in Nederland 9,6 miljoen... en uh, Facebook 4,6 miljoen, dus dat is nog niet ja. de helft. Maar profielen, daar uh, kunnen we van zeggen... De, je maakt een pagina aan, je doet er nooit meer iets op... en je gaat lekker iets anders doen, namelijk op Facebook... Ja, een pagina aanmaken. Maar goed, dan zou je dus moeten kijken... wat doen die mensen dan op die, op die profielen, precies mm -hmm. zoals je zegt... Uh, of hoe lang brengen ze daardoor. En daar is Huijfster ook nog ver uit koploper... want op Huijfster zijn mensen 268 minuten per maand actief... Uh, en op Facebook 131, dus dat is nog niet de helft. Dus dat is nog, het is dus nog niet waar wat vaak gesuggereerd wordt: dat mensen overstappen op Facebook en, en uh, het Huis-profiel uh, laten bestaan. Dat is op zich wel waar, maar dat, ze, dat de volledige activiteit verschoven is, dat wordt absoluut nog niet uh, ondersteund met, uh, met dit soort cijfers. Uh, dus Huis uh, zal zeggen: Nou ja, goed, de, uh, Facebook groeit, maar uh, de mensen lopen niet weg bij ons, want we zien dat mensen nog steeds per dag heel lang actief zijn op onze sites. Ik snap ook wel dat Huis dat zegt: bijvoorbeeld, die willen natuurlijk veel adverteerders, ze zijn nog gekocht door de Telegraaf voor vele miljoenen, tientallen ja. miljoenen. En dus ja. het is big business om te zeggen dat, je, dat het nog goed met je gaat. Klopt, maar je kan het ook omkeren. Maar uh, even gut feeling, want jij bent, zit er elke, bent er elke dag mee bezig. Is ja. het een beetje voorbij? Nee, ik vind dat echt nog steeds uh, prematuur. Uh, het is, uh, want anderhalf jaar geleden zat ik hier. Toen bestonden ze vijf jaar. En toen was er al de eerste uh, haarscheurtjes. Dus toen was het nieuws ook een beetje van... nou ja, mooi dat ze vijf jaar hebben gehaald. Maar het zal nu toch wel snel uh, voorbij zijn. Nou, we ja. zitten hier en je eigenlijk zegt je zelf ook... dat had ik verwacht, maar het is nog steeds niet zo. Ze zijn inderdaad vorig jaar nog voor 44 miljoen overgenomen. Ze zijn nog steeds heel maar hoe, groot. Maar hoe komt dat dan? Is dat dat, ik zei het net al even, de multinational uh, Facebook. Amerikaans. Uh, ja. Met al een uh, schandaaltje ook zo nu en dan. Uh, op privacygebied Ja tegenover het Oerhollandse huis... waar je bijvoorbeeld ook je kinderen gelukkig mee... en veilig mee aan de slag kunt laten gaan. Ja... Nou ja, dat is dus, nu noem je meteen al een aantal dingen. Kijk, als je, dat, als je dit gaat beschouwen, dan kan je natuurlijk allerlei argumenten aanvoeren dat, dat Facebook daar aankomt. En dat is natuurlijk ook zo en het is wereldwijd. Maar er zit natuurlijk een hele grote groep mensen op huis die daar dagelijks dingen doen met hun klas of met hun studievrienden of wat dan ook. En die lezen geen comscore analyses dus het zal ze ook worst wezen. Die zijn daar actief. Er zijn bijna een half miljoen mensen per dag op hun mobiel actief op huis. Ja, en of er ook nog een andere is, dat maakt niet zoveel uit. Natuurlijk uiteindelijk wel, hè? dus ik kan niet ontkennen dat die trend er is. Maar die mensen die zitten, uh, ja, die zijn tevreden met huis en die gebruiken het gewoon. Kortom, we moeten het nieuws omdraaien. En ze gaan ze misschien inna, maar eigenlijk is het lang leven huis, Want ze, ze zullen, ze, oneindig leven lijkt het wel. Ja, nou ja, goed, kijk, het lijkt mij wel lastig. Maar dat moeten ze aan, aan de mannen of zelf vragen. heb je aandelen vragen. in huis? Nee, nee, zeker niet. Okay. Maar ik verzet me wel een beetje tegen uh, het, nou ja, wat, dat merk je ook bij hen zelf. Dat er dan weer een analytisch stuk komt die zegt, ja, het is, uh, het is voor en daar reageren ze ook best wel fel op. Ja. Maar inderdaad wat je zelf ook zei. Zij moeten natuurlijk deals maken met investeerders. En als er elke artikeltjes komen waarin staat dat het voorbij is. Denken ze ja, er wordt nu een tendens gekweekt dat, dat het voorbij is. En we zitten met 9,5 miljoen profielen. Ja. Uh, en mensen die heel lang actief zijn. Uh, maar goed, het neemt niet weg. Dat, kijk, dat Facebook door blijft groeien en heel hard groeit. Dat is natuurlijk onmiskenbaar zo. Dus het mm -hmm. lijkt me wel lastig als je echt van huis bent. Maar nogmaals, dat moet je aan zelf vragen. Als je weet dat het einde natuurlijk wel komt. Dat, dat staat wel vast. Alleen ik denk dat het niet zo hard gaat. Nou is er nog een concurrent in de markt gekomen, Google+. Plus. Google wil ook graag zo groot worden zoals Facebook is internationaal. Um, Facebook heeft al moeite om in Nederland huis te verslaan. Worden ze straks weer overspoeld door Google+. Plus? Gaat het harder mee? Hoe staat het op dit moment? Ja, ik heb een pagina trouwens. Google+, Plus, nou heel ik heel goed. Doe er niks Aan het begin mee. moest je nog snap een invite niks hebben. Van. Het, gaat nu, het gaat nu harder. Uh, ze, hadden, ze zijn er precies een maand geleden gestart. Ze hadden twee weken geleden 10 miljoen mensen, nu 20 miljoen. Dus dat zijn wel even aantallen. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Maar goed, Google Goeien heeft de nog andere gebruikers. Net zo hard in het begin? Je ziet, Nee, dit gaat natuurlijk veel harder. Maar goed, we kennen het fenomeen ook veel meer. Dat is eigenlijk ook het knappe aan Hives. In 2004 snapten we eigenlijk nog niet eens wat een sociaal netwerk was. Nee. Um, maar goed, Google groeit natuurlijk heel snel. Maar dat gaat nu nog parallel. Dat zijn nu nog allemaal mensen die er inderdaad uh, al actief mee waren. Althans op Facebook of op Hives of allemaal. Zij willen eigenlijk alles tegelijk zijn. Dus en je foto's en je blogs en die verschillende kringen. Uh, dat je dus foto's deelt met alleen je familie of alleen ja. je vrienden. En nou ja, de vraag is nog even, is dat nou extra lastig? Of is het juist handig dat je net als in het echte leven... De ene de dingen bespreek je met je voetbalvriendjes... en de anderen met je, met je biervrienden, ik zeg uh -huh. maar wat. Uh, dat wordt hierin gefaciliteerd. Het is natuurlijk na een maand nog wel vroeg om te zeggen dat dat hem uh, gaat worden. Maar het wordt echt wel geduchte concurrent, denk ik. We gaan toch even in die glazen bol kijken over uh, acht jaar of over vijf jaar. Dan kijken we terug. Wat is dan de grote winnaar geweest? Wie is de grote winnaar? Google+, nou, Plus, Facebook of Hives? Op het gebied van social... Nee, gewoon in aantallen. Massaal. Uh, de leider. De leider in uh, hoeveel mensen er online zijn, denk ik toch wel Facebook. Hoe lang ze er online zijn, ja. Dan nog steeds. Nou ja, Facebook groeit en die willen ook nog wel iets met search gaan doen. Eigenlijk het terrein van Google. Dus uh, nou ja, als ik een van de twee moet kiezen, misschien dan toch maar Facebook. Krijn Schuurman, dankjewel. Zometeen Menno Zegers, zij zit al hier in de studio van de NRC. Uh, is in Syrië het land uitgezet. Eén dag in Nederland en nu bij ons aan tafel. Maar eerst Pink, Nobody Knows. Nobody knows. Nobody knows but me. I sometimes cry If I could pretend that I'm asleep When my tears start to fall I peek out from behind these walls I think nobody knows Nobody knows no. Nobody likes Nobody likes to lose the one i used to hear before my life made a choice but i think nobody knows nobody knows Is dit met Nobody Knows? Dit is Radio 1. VNN Today. Maarten Zegers zat voor, tot voor kort in Syrië. Daar werkte hij als journalist voor het NRC Handelsblad. En de Belgische krant De Standaard. Anoniem zat hij daar, dat wel. Want in Syrië zijn ze niet zo dol op journalisten. Twee en een half jaar lang kon hij redelijk ongestoord zijn gang gaan. Maar de Syrische autoriteiten kwamen hem toch op het spoor. En daarom werd hij eerder deze maand vriendelijk. Nog zeer dringend verzocht om het land te verlaten. En nu is hij dus terug in Nederland. Maarten, Welkom. Dank u wel. Ik noemde je net Menno, excuus daarvoor. Dat was door Menno Reemeijer. Zijn geest waard hier nog in de studio rond waarschijnlijk. Ik zeg wel vriendelijk, maar uh, was het ook vriendelijk? Nou, niet, niet heel vriendelijk. Nee, want, hoe ging dat? Uh, ik, uh, ik kwam mijn visum verlengen op het immigratiekantoor... wat uh, voor buitenlanders uh, uh, elke maand verplicht is. Zeker na de, de, uh, de onrust die er is ontstaan in Syrië... Mm -hmm. En uh, daarvoor wordt altijd even je naam ingevoerd in de computer. Om te zien of er uh, misschien iets uh, aan de hand is. Of dat je nog een boete hebt overstaan. Nou en toen kwamen ze dus achter dat, uh, dat ik een veiligheidsrisico zou vormen. Dat ik journalist was en uh, onmiddellijk het land zou moeten verlaten. Er stond een soort uh, aantekening bij jouw naam. Ja. Wat gebeurde er daarna? Uh, vervolgens zei ze, ga even rustig zitten, er is niks aan de hand. Uh, maar bij, vrijwel direct erop kwam uh, een man met, uh, met handboeien. Nou, dan werd ik in de boeien geslagen, onder bewaking in een jeep afgevoerd naar de gevangenis voor andere buitenlandse gevangenen. Wachtend op deportatie naar, naar Turkije. En toen dacht jij? Toen dacht ik van oei. Dat is, ja. uh, in het begin uh, schrok ik natuurlijk wel even, omdat je dan niet zo goed uh, weet wat er aan de hand is. En mm -hmm. natuurlijk, een maand geleden is er een journalist van Al Jazeera verdwenen en vervolgens in Iran opgedoken. Ja, en dan, uh, dan is het even schrikken. Maar toen ik erachter kwam dat ze me eigenlijk alleen maar wilden deporteren... toen, uh, toen uh, was de meeste onrust eigenlijk al verdwenen. Ja, je kent het land natuurlijk omdat je er lang gewoond hebt. Dus je weet ook hoe ze uh, kijken naar uh, kritische journalisten uit het buitenland. Dus je wist ook wat boven je hoofd ging. Ja, Mogelijkerwijs. Goed, goed uh, toen ik... Toen ik uh, nee, uh, op het moment dat je gearresteerd werd, hoor. bedoel ik. Um, ja, ja, ja dat uh, was, was al snel duidelijk. En... Uh, er werd op de wandelgang ook gezegd: van, Oh, het is uh, een journalist. Hm. Nou, toen wist ik eigenlijk al wat. Uh, wat het er ging land uit gebeuren. was de conclusie. Heb je enig idee hoe ze erachter zijn gekomen? Want je hebt zeer uh, zorgvuldig geprobeerd uh, anoniem te blijven werken. Um, hoe, hoe zijn ze erachter gekomen dat jij voor kranten in het buitenland werkte? Ja, wa waarschijnlijk heeft uh, iemand in Syrië, een van mijn contacten of mijn vrienden of, uh, of uh, die ik geïnterviewd heb uh, gelekt. Bij de veiligheidsdienst van ja die jongen is niet te vertrouwen. Die is een journalist. En, uh, maar je zegt een van je contacten, een van je vrienden. Mijn vrienden, ik hoop toch dat ze dat niet doen. Ja, maar het, de Syrische Veiligheidsdienst... Uh, het werkt eigenlijk met een netwerk van, van informanten. Dat zijn dan niet... het uh, zijn een soort freelance medewerkers. Die voor een, uh, voor een paar centen iedereen, uh, iedereen aan, aan willen geven bij de veiligheidsdienst. Een echt een soort uh, oost duitsland uh, stasi uh, mm -hmm. praktijken En je kunt eigenlijk niemand vertrouwen. En weet je welke van je vrienden contact het dan is? Want je hebt er inmiddels al wat weken over na kunnen denken. Ja, ik vond, ik, ja het, is moeilijk te zeggen. het is moeilijk te zeggen. Er zijn natuurlijk steeds uh, linkjes waarvan ik denk van... oh, die zou het gedaan kunnen hebben of die zou het gedaan kunnen hebben. Dus ik ben natuurlijk nu wel flink aan het bellen met, uh, met mensen in Syrië... of zij misschien achter zouden kunnen komen wie, uh, wie het lek is. Ja. Maar goed, daar schiet je verder natuurlijk nu niks meer mee Het lijkt me een zwaar en vermoeiend leven om te denken... dat uh, bijna iedereen je kan verraden. Ja, zo, zo is de realiteit nu eenmaal. En daar ja. moet je dus zorgvuldig mee om zien te gaan. Ja. En als het op een gegeven moment misgaat... dan moet je ook niet gaan huilen, vind ik. Want ik weet gewoon precies waar ik mee bezig was. En als je dan je vingers brandt, ja dan, ja, dan is dat zo. Je was daar als Arabist in het land. Je bent als journalist aan de slag gegaan. In die tijd is er veel gebeurd in Syrië. Afgelopen maanden is Syrië veel in het nieuws geweest. Vanwege alle opstanden daar. Wat was het moment waarop jij dacht... Nu gaat er iets gebeuren in dit land. Het was eigenlijk, eigenlijk verwachten heel veel mensen en ook uh, analisten en Syrië kennis verwachten eigenlijk niet dat, uh, dat er in Syrië hetzelfde zou gaan gebeuren als wat er in Egypte en in Tunesië gebeurd uh, zou zijn. Maar onderhuizen waren er toch zoveel spanningen. En uh, Toen ben ik in de mos, op de vrijdag gebed in de moskee geweest en toen zag ik voor de eerste keer echt mensen opstaan en uh, begonnen te schreeuwen tegen het regime. En er werd zo hard tegen opgetreden, meteen in elkaar geslagen. Mensen werden afgevoerd. Ik dacht van, uh, ja, er gaat toch echt iets gebeuren hier. En op het moment dat uh, echt dodelijke slachtoffers zijn gevallen... ja, dan gaat in gewoon Arabische uh, families gaan slaan en gewoon de stoppen door... Hm. En vanaf toen is het eigenlijk in één klap uh, geëxplodeerd en ja. uh, ontzettend uitgebreid. Dat geweld dat, dat zien en horen we hier natuurlijk ook uh, in delen uh, via de Nederlandse media, internationale media. Vandaag was er weer in het nieuws dat troepen van de veiligheidsdienst gevocht hebben met inwoners van het stadje Der Al In het noordoosten van het land is dat, hè, geloof ik. Um, jij hebt ook tussen dat soort gevechten gestaan. Hoe was dat? De eerste keer dat ik, dat ik echt een massale demonstratie mee, meemaakte... was op een vrijdag na het gebed in een stadje waar ik veel, vaak kwam. Een conservatief stadje waar ik vrienden al had zitten. Mm -hmm. uh, toen ben ik uh, meegelopen op een, op een afstandje. en Ik denk dat het een man of 2000 waren die richting Damaskus uh, wilden trekken. Toen kwamen ze op een gegeven moment bij, uh, bij een brug aan... waar het leger uh, zich had gemobiliseerd. Uh, toen werden de rookgranaten afgeschoten en vervolgens eigenlijk direct erop met scherp op betoog geschoten. Ja, dan zie je dus allemaal mensen uh, in één keer het eens schieten, Mensen op het asfalt voor je uh, ja, op honderd meter afstand wordt iemand doodgeschoten. Ja, dat zijn natuurlijk wel heftige beelden die, uh, ja, die ik nog nooit eerder gezien heb. nee. En dat is dan uh, even, even schrikken. En uh, wat ik me vooral kan herinneren, dat iedereen gewoon heel boos en heel woedend was... Over, uh, over wat er gebeurd was. Want je verwacht het eigenlijk niet. Het gaat zo snel... Ja, dat uh, ja. is even schrikken. Ook een vriend van jou, slachtoffer van geweld geworden. Ja, een van mijn vrienden was uh, tijdens diezelfde dag in zijn buik geschoten. Dus die hebben ze toen afgevoerd naar het ziekenhuis in het, in het stadje. En vervolgens trokken uh, heel veel inwoners uh, naar het ziekenhuis toe. En vonden er eigenlijk een menselijke keten om ervoor te zorgen... dat de agenten van de Veiligheidsdienst niet het ziekenhuis uh, binnen zouden komen... om vervolgens die... Uh, Gewonden alsnog te, te arresteren. Wat uh, voorheen wel gebeurd was in, in Damascus zelf. Ja. En dat is dan ook eindelijk die dag niet gebeurd. Omdat meteen na de operatie... Uh, die mensen uit het ziekenhuis werden gesmokkeld. Hm. Jeetje. En um, uh, het geweld is groot. Het ingrijpen is uh, hevig. Heb je het gevoel dat er een, uh, een opening is voor de opstandelingen? bijvoorbeeld het, het is, moeilijk is er gezet... een kans van verandering? Uh, op het moment... Uh is het moeilijk te zeggen, vooral omdat niet alle Syriërs tegen het regime zijn. Er zijn nog gewoon steeds grote groepen mensen die, uh, die de president steunen. Mm -hmm. En uh, ja, dit, het zal 50-50 zijn, denk ik, voor een tegenstanders. En dat is waarschijnlijk niet genoeg om, uh, om dit regime nu uh, te laten vallen. Uh, het testcase wordt gewoon uh, deze maand, uh, de ramadan als elke avond een massaal uh, gebed is... en als dan elke avond uh, mensen de straat op uh, gaan naar de moskee... dan zou er misschien uh, iets kunnen gebeuren. Dus maar, voor jou is dit eigenlijk de meest onmogelijke tijd om niet daar te zijn? Ja, Want dit is, is het moment om daar te zijn als journalist? Ja, het, het, is, uh, het is jammer, maar zo is het gegaan. Ja. En, uh, ik ben niet de enige journalist die daar niet welkom is. Nee, nee. Uh, je bent bezig met een boek uh, over je tijd in Syrië... Um, uh, maar teruggaan, dat is helemaal geen optie meer, hè? Ja, Op het moment uh, ben ik gewoon een persona non grata. Dan kan ik jou ook niet meer terug. Dus, ja. dus wachten tot het regime valt en dan uh, wellicht in de. Dan bakken. misschien, ja. Maarten je dankjewel voor je komst uh, naar de studio. En we gaan door met de dag van Joris Kreugel. Sorry hoor voor het geluid. Die neuspray uh, helpt ook niet echt uh, tegen muziek zijn. Ik heb al aspirines geslikt. Ik heb het weer te pakken. Ja, je gaat over dat je ziek bent. Wil je het hebben vanavond? Inderdaad. Zie ik er ziek uit? Ja, uh, doodziek. Ik denk dat je in bed moet gaan liggen met een kruikje. En je echt helemaal moet laten verzorgen. Maar ik zie je niet ziek uit? Nee. Als je gewoon je mond houdt, dan hoor je niet dat je ziek bent. Je ziet er, nou, om eerlijk te zijn, zie ik wel uiterlijk geen verschil. Je ziet er gewoon altijd zo hou even op, man. Je weet hoe het met mannen is. Als ze ziek zijn, gaan ze overdreven zielig doen. Maar, luisteraars, nu ik jullie toch mag toespreken. als uh, einddrukteur van dit programma. Joris, die maakt iedere dag dus een uh, bijdrage. over uh, wat hem die dag bezighoudt. En ik heb hem dus echt moeten dwingen. om een reportage te maken over het feit dat hij ziek is. Dus ik zei tegen hem. als je je nou met Jantje Verleiden van, van afmaakt. even een kort stukje over. dat je. Uh, zware zomergriep hebt. Precies. En daarna ga je gewoon lekker je bed in. en dan zet je de wekker. en als je weer opstaat, dan uh, kunnen luisteraars. Spanning aanhoren of je wel of niet weer beter bent. Succes ermee. Dat was uh, een geforceerd hoesje. Om even te laten horen dat ik echt ziek ben. En echte kerels, ja, die lopen altijd te janken. Dat ben ik ook helemaal niet mee eens. Want ik werk nu ongeveer zo'n elf jaar bij BNN. En het is op één hand te tellen dat ik ziek ben geweest. Anderhalve maand geleden. En nu nog een keer weer. Mijn neus en mijn keel. Ja, ik ben eigenlijk altijd een enorme bikkel. Want ik ga altijd door. Maar ik wil er wel heel snel vanaf. Want ik heb volgende week vakantie en... Uh, Asprines en een neuspray die helpen niet. Dus ik ga eens even kijken. Bij mij om de hoek zit een uh, Chinese uh, geneesheer om te kijken wat die heeft. Goeiedag. Hallo. Hallo. hallo. Ik ben heel erg verkouden. Dag. Oh, hallo. En ik wil uh. graag wat hebben, maar ik heb al neuspray geprobeerd en, uh, uh -huh. en aspirines, maar dat werkt niet echt. Dus ik vroeg me af: hebben jullie wat voor me? Krouwde of akupuntuur. Voor... Acupunctuur? Ja, akupuntuur. Maar ben ik er dan in één keer vanaf? Ja, het kan helpen. Wat kost dat? Akupuntuur voor de 45 euro. Ja. En de krouwde, 40 euro. 40 euro? Ja, ja, ja. Dus dan ben ik 85 euro voor mijn, voor mijn neus en mijn keel kwijt? Ja, dat kan. Dat is wel duur. Kan. Nou, dokie, dat ga ik dus niet doen. 45 euro. Ik bedoel, ik ben wel ziek, maar ook weer niet zo ziek dat ik... Uh, en acupunctuur en Tega Koop. Er zit er nog eentje verderop, dan ga ik het maar eens even vragen. Goedendag. Goedendag. Ik was uh, net bij een uh, andere en dan moest ik 45 euro betalen ja. voor acupunctuur en 45 euro voor. Uh, ja, wat kruiden. Vond ik wel heel veel geld voor zo'n. Uh... Nou, voor acupunctuur niet. dat is een normaal uh, tarief eigenlijk. Ja, nee, maar voor. Uh... Voor kruiden hangt het er van af. Want uh, dus als je twee, drie dagen onderweg bent, misschien valt het allemaal mee. Dan vind ik het wel vrij kostbaar. Het gaat om een doel. Als je chronische klachten hebt, langdurige klachten... dan werken de ruwe kruiden zoals we hier hebben het best. Toonbankartikelen. Dan praat je over die tabletjes. Die zijn voor veel mensen gemakkelijk te gebruiken. Dat zijn 8 euro per potje waarmee je een week kan voldoen. Ja. Het helpt echt. En dit is helpen goed. Nou, goed, dan neem ik maar... Uh... Is, uh... En dan garandeert u mij dat ik binnen twee, drie dagen als ik dit neem? Ja, maar je weet zo, een café is van de virus. Oké, okay, nou, dan ga ik deze meenemen. Ik elke dag drie keer met de koken water, roeien, gewoon drinken. Het is niet zo leuk. Een beetje slapen erbij. Ja, zeker. Meer lustig. Niet te uh, hard werken. Ja, daar wordt wel om gelachen. Maar het is natuurlijk heel ernstig. En zeker zo vlak voor het weekend dat ik weer ziek ben... Water gekookt, even roeren en dan ga ik heerlijk even in mijn bedje liggen. En dan hoop ik dat ik weer snel boven Jan ben en wat een dikke, gewoon toch een reportage gemaakt over iets heel herkenbaars wat iedereen gewoon zomaar kan overkomen. Dat is het toch een held, Joris Keugel. Um, voor mensen die op Twitter zitten is het fenomeen bekend. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er een hashtag voor... en dan zit je er durf te vragen achter. Wij zoeken iedere dag het antwoord op een vraag, gesteld via Twitter. Hashtag durf te vragen. Het Mark underscore W 1982 vraagt zich af... waarom hebben de Duitsers alleen maar nagesynchroniseerde televisie? Hashtag durf te vragen. Met Martin Hoek van de firma van Ja, Het grootste verschil is denk ik het aantal kijkers. In Nederland uh, is dat een uh, ja, veel uh, lager aantal dan in Duitsland of in Frankrijk. En het is gewenning. In Duitsland zijn ze het uh, ja, zo gewend en dan is het lastig veranderen. Het is wel zo dat uh, er toch wel steeds meer vraag komt naar de originele versie. Ook in Duitsland en ook in Frankrijk of Spanje, Italië. Dus dat is denk ik het, uh, het grootste verschil. Het aantal kijkers het dubben, nasynchroniseren van een uh, speelfilm of animatieseries... is nou heel grofweg, tien keer zo duur dan vertalen en ondertitelen. Dat speelt natuurlijk ook een grote rol. Maar als je een groter kijkerspubliek hebt, dan is dat... Ja, beter te betalen. Hashtag durf te vragen. Zometeen meer BNN Today na negen Onder andere de crime-rubriek met onze eigen crime-redacteur Marlini Fase. En de schippers van BNN zijn nog steeds op pad. En die melden zich ook na het nieuws van negen uur. En dat wordt uh, voorgelezen door Onno Duifnee de Wit.